Twee uur op het Baltus met het NOS Journaal. De voorzitter van het VN Klimaatpanel, IPCC, waarschuwt Nederland meer te doen om de CO2-uitstoot terug te brengen. Nederland is door zijn lage ligging extra kwetsbaar voor klimaatverandering, zegt klimaatwetenschapper Ryenda Pachauri. De Indiaanse IPCC-voorman vindt dat Nederland de klimaatproblemen serieuzer moet aanpakken en meer geld moet steken in milieumaatregelen. Het IPCC vergadert deze week bij het KNMI in de beeld. Elke vijf jaar komt het panel met een nieuw rapport over de stand van zaken rond klimaatverandering. Afghanistan is van plan 72 gevangenen vrij te laten die door de Amerikaanse overheid worden gezien als gevaarlijke criminelen. De Verenigde Staten zeggen dat de 72 betrokken zijn geweest bij de dood of verwonding van Amerikaanse of coalitietroepen. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat ze betrokken zijn geweest bij terroristische activiteiten. Afghanistan zegt dat er geen bewijs is tegen de 72, wel tegen 16 anderen. Het is de zoveelste rimpel in de relatie tussen de landen. De Afghaanse president Karzai weigert een veiligheidsovereenkomst te tekenen ten aanzien van de Amerikaanse aanwezigheid in Afghanistan na het vertrek dit jaar van de meeste troepen. Als er geen deal komt zal Amerika zeer waarschijnlijk alle troepen terugtrekken.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 Met Astrid De Jong. Een hele goede nacht en welkom bij Nachtzuster. Het programma dat wordt samengesteld door jou. Tenminste als je zin hebt, bel dan even naar 0800-1121. Het idee is, uh, je belt en je stelt een vraag. En die vraag die kan over alles gaan. Dingen die net in je op zijn gekomen... of dingen waar je al weken, maanden, jaren mee rondloopt... En het mooie van Radio 1 is dat er altijd wel iemand wakker is... die uh, denkt van, hé, hey, daar heb ik verstand van. En die belt dan ook even naar 0800 1121 Of die stuurt een mailtje naar nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl. Of die meldt zich even op de chat, is ook altijd gezellig. Omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan even klikken op de chat. En wat ook nog mogelijk is, is even op Facebook kijken... of een Twitterberichtje sturen en dan gewoon even zoeken op Nachtzuster. Goed, allemaal manieren om mee te werken aan dit programma... maar de makkelijkste manier is nog steeds om gewoon de telefoon te pakken. 0800-1121.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 Zweten. Visie in de koets, en ik wel. Zuster, zeg, me maar blijf ik wel in leven, hou me even vast, dan lukt dat wel, nachts, wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, zuster, brand van binnen, nachts, doe iets aan het bij.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 Het moet ik zonder jou beginnen, nacht zuster. Ik brand van binnen, nacht zuster. Doe iets van de pijn. Op <tie> nacht zuster, al ben ik zonder oude zorgen. Nacht zuster, haal ik de morgen. Nacht zuster, doe iets van de pijn. <tie> Op oh, nacht zuster, oh, Nacht zuster, eh, oh, nacht zuster, auw. Oh, iets de pijn, de pijn pijn, pijn, pijn. nacht zuster. Nachtjes, oh, oh, oh. yeah, oh, oh, oh. de pijn, de pijn, de pijn, de pijn, de pijn, Doe maar, heten ze. En het uh, liedje heet natuurlijk Nachtzuster. 0800-1121. Dat blijft het nummer gewoon van Nachtzuster. En dat kun je bellen met al je vragen. Dus doe dat vooral. Erik, nacht. Ja, nacht. Daar jullie inderdaad. Hallo. Hey, hey. hallo Curaçao. Ja, nou, het voelt nou niet echt als keurig Het is godverdorie, 23 graden, ijskoud hier. 23 graden koud, ja, ja, ja, we wrijf het er maar in. Ja, nee, dankjewel. <lacht> nee, overdag was het ook niet zo warm. Maar vandaag was het ook maar 26 graden. Terwijl we normaal gesproken gewend zijn tussen de 28 en de 32 graden. Dus koud voor ons doen. winter zoals wij dat dan noemen. Nou, wat verdrietig dat je daar zit weg te vriezen. Nou, echt, hè. verschrikkelijk. <lacht> nee, maar... Uh, even zonder gekheid. Ik had echt een serieuze vraag. namelijk mm -hmm. Wat bezielt mensen eigenlijk om... Ja, Big Broder-achtige programma's om daar aan mee te willen doen? In dit, in dit geval doe ik dan... Uh, hoor je dat Utopia Utopia's. Uh, ja. Nieuw bij jullie. Ja. Ik kan het helaas vanuit hier niet bekijken. Ik vind dat eigenlijk wel jammer. Want ik kan daar dus niet echt een mening over vormen. Maar Big Brother natuurlijk ken ik wel. Want dat heb ik al eens gezien. Mm -hmm. Wat bezielt mensen om daar aan mee te willen doen? Ik bedoel, hier wordt 24 uur letterlijk... En zeven dagen per week bekeken door weet niet hoeveel camera's. Zelfs als je uh, nou ja, naar de WC gaat en noem maar op. Mm -hmm. Wat bezielt mensen? Dat is eigenlijk de vraag die ik uh, ja, met deze ja. heb. Ja. ja, het is altijd lastig. Hè? Want we proberen altijd wel vrij feitelijke vragen. Uh, zodat we ook een eensluidend antwoord kunnen vinden. En in dit geval zijn er natuurlijk vele antwoorden mogelijk. Maar ik, ik, ik begrijp je wel heel goed. Want het, het, is, het, het heeft het misschien ook te maken met uh, dat... Kijk, vroeger, als je aan iemand vroeg wat wil je laten worden... dan zei een meisje, balletdanseres of prinses... en een jongen zei vrachtwagenchauffeur of... Uh, uh, of nee. piloot. Ja, piloot inderdaad, of, of uh, uh, politieagent. En tegenwoordig zeggen gewoon alle kinderen schijnt beroemd. Ja. Is dat echt zo wat je nou zegt? Ja. Maakt niet uit of het een jongen of een meisje. Dus nee. ik wil beroemd worden. Ja. Oh. Dat staat gewoon heel hoog op het lijstje van wat kinderen tegenwoordig willen worden. En ik denk ja, dat dit, dit, dit, dit zal er wel mee te maken hebben. Maar in het geval van Utopia vind ik ook het risico nogal groot. Want ik, misschien, misschien heeft iedereen inderdaad Big Brother in zijn achterhoofd. Waarvan we nog steeds uh, Big Brother Bart en Ruud Knuffelen uh, niet vergeten zijn. Tenminste, ik niet. Maar, uh, maar, maar ja, of je nou met een wie wordt er nou tegenwoordig behalve dan inderdaad met die talentenshows nog echt beroemd? Worden mensen... Nou, ja. Ik zit even tegelijk even op Google te kijken. De Gouden Kooi, dat schijnt ook een... Oh ja, met Jaap. Even kijken. Uh, de bus. Jaap Ames, alias Terror Jaap. Ja. D dat is toch wel een naam. Tenminste, als ik het even op internet zit te checken. Dat zijn toch wel namen die nog steeds bekend zijn. Ja, maar goed. Het internet al hoor. Maar ik kan je de, de, Ja, dan zou ik het even na moeten zoeken. Maar kan je er zo ook al dertig noemen waar, waarvan je zegt wie? Nou, noem er er eentje. Uh, eentje waarvan jij zegt wie? Maurice uit Big Brother, Karin uit Big Brother, Sabine uit Big Brother, die ken je nog wel. Even denken. De goeie en matras genoemd. ik zal niet weten hoe ze eruit ziet. Nee, het, is, het was die blonde die, die voor het eerst dingen deed op tv waar we toen nog van schrokken en tegenwoordig denken ach... Het zal allemaal ook wel. Maar het is. Ja, ik, ik denk dat die beroemdheid meespeelt. Maar verder, ik ben het helemaal met je eens. Maar iemand... dan is de vraag: Word je daar nou echt daar beroemd van? Ja, maar dat weet je broodder... natuurlijk nooit van tevoren. Dat is met al die mensen van Hollands Gat Talent, denk ik ook van tevoren dat ze gaan winnen. Tenminste, de meeste. Dat soort ja, zo... Die hebben tenminste nog wel in het een en ander bereikt. Uh, kijk naar nou Paul Pop bijvoorbeeld uit uh, Engeland. Ja. Die was gewoon eerste uh, telefoonverkoper. En die, die, nou, die rijdt nu de hele wereld rond uh, om... Uh, zijn zangkunst te laten horen en uh, God hoort je uh, hoort dat kleine meisje van negen dat is ook uit jullie land uh, Amira Ami ja, heet ja. ze Amira, Amira? Ja. ja iets met een geval. ja ik dat ik meisje van negen nee. dat opera zingt ja bizar gewoon hè, maar dat, dat zijn er twee van de duizenden die meedoen hè ja ja klopt dus ik maar ik ja ik weet maar ik niet. vind met alle respect voor hem ik vind het uh, broeder Programma's utopie is In dit geval vind ik toch niet vergelijkbaar... met uh, uh, Holland's Got Talent of, uh, of al die andere... Nee, omdat je niks hoeft programma. te kunnen. Omdat je voor Holland's Got Talent of The Voice of uh, Idols... Of zo, ja, ja, dan dan, moet, dan je moet je nog moet je nog iets kunnen, ja. Nou ja, ook nou, niet ik, altijd. Ja, elke, uh, er schijnt zelfs een zwerver... Uh, uh, In te zitten. Uh, ja. ja maar dat vind ja, ik dan wel weer mooi. Een dwarsdoorsnede van de samenleving. Dat ja, is het kan, natuurlijk. Ja, hij heeft natuurlijk wel overlevingsskills, neem ik even voor het gemak aan. Nee, maar ik vind het, het kijken, begrijp ik wel. Dat mensen er naar kijken, snap ik nog wel. Want het is natuurlijk wel een experiment. Gewoon kijken hoe gewone mensen zich gedragen in zo'n situatie. Alleen inderdaad... Nou ja, misschien zijn er mensen die de deelnemers kennen. Misschien zijn er mensen die uh, andere je deelnemers kennen. Maar jij er dus wel kennen. al naar gekeken? Ik heb, nou, stukjes. Kijken, namelijk? Nee, ja, ik heb, ik, ik heb nog niet een hele aflevering uitgezeten. Nee, oké, okay, maar je hebt er wel iets van gezien. Ja, en, en wat is jouw mening over dat programma dan? Nou, ja, ik vind het interessant. Maar ik vind het interessant omdat uh, als er iets in de media gebeurt wat nieuw is, zoals in dit geval, ja, dan vind ik het interessant om er even naar te kijken. Maar nou ja, het is precies. Het is beetje... toch eigenlijk een beetje een combinatie van uh, Big Brother, 24 uur uh, 7 dagen per week. Uh... Mm. Opgesloten zitten en een ja. combinatie van Expeditie Robinson, toch? Ja, is dat, als ik begrijp. Ja. ja, nou ja het, is wel, ja, het is en een combinatie van dan nog andere dingen. Maar het interessante eraan zou moeten zijn, denk ik... hoe reageren gewone mensen als ze in zo'n situatie worden geplaatst. Maar ja, dan vind ik het al vals spelen, want het zijn geen gewone mensen. Het zijn toch weer mensen die gescreend zijn op het feit natuurlijk... dat ze op een gegeven moment of ruzie gaan krijgen... of hele rare dingen gaan doen, denk ik. Denk ik. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja. Dus ja, de vraag is, wat bezielt mensen in godsnaam om zich aan te willen melden voor zo'n programma? Ja. Of nou Utopia of een big brother of hoe die dingen... Ja, ook aanuit, of de bus. Ja, nou, ik vind het een goede vraag, Erik. Ik hoop dat er iemand een uh, onderbouwde mening over kan geven. 0800 1121 of een mailtje naar nachtzusterapenstaatjeomroepmax.nl. Dankjewel. je ja, is goed. Hoi, hoi. Goeie. En hem met kou. Ja, ik hij. <laughs> Ja, pap, Doeg! Hoi. <lacht> Mevrouw Horneur. Ja, dag Astrid. Hallo, uh, goedemorgen of goeienacht. Goedemorgen. Dag. Ik was stom vandaag dat ik meteen doorgebonden werd. Ik heb het al vaker geprobeerd. Ja. dan lukte het niet en dan gaf ik het maar op. Nee, maar normaal dan de, zijn de telefoonlijnen staan nog een beetje na te gloeien van Casa Luna. Maar tegenwoordig hebben we nooit meer slapen. Ja, en de, dat is zo. Ja. En dan is oh, de ja, telefoon ongebruikt. Dus mensen kunnen nu ja. gewoon, uh, als je een keertje in nachtzuster wil zijn, 0800-1121, hoor. Dus ja, dit dat is... zal het zijn, ja. ja. Het zijn. <laughs> maar goed, ik heb een vol vragen. Ik zal het zo beperkt mogelijk houden. Mm -hmm. uh, mijn vraag, Ik heb één vraag en die bestaat uit twee delen. Uh, ik heb in mijn bezit een geboorteakte ja. uitgeschreven op mijn naam. Ja. toen ik elf maanden oud was. Ja. En die is uitgegeven door de rooms katholieke Kerk. Ja. Dat, het eerste deel van mijn vraag is, zijn er mensen die soortgelijke dingen hebben? En het tweede deel van mijn vraag is, zijn er mensen die eventueel weten... wat hier aan de grondslag zou kunnen liggen? Ik ben bij de desbetreffende uh, afdeling van de kerk geweest. Ja. Ik moet erbij zeggen, ik kom niet uit Nederland. Dus in het land van mijn geboorte ben ik bij de desbetreffende kerk geweest. En ik heb doorgevraagd natuurlijk, omdat ik wilde weten: ja, wat is de reden geweest waarom zoiets wordt afgegeven? Want dat doe je niet zomaar. En uiteindelijk zei die priester: mm -hmm. zo niet erop. Oh, zei hij dat? Ja, dat zegt u. Zei hij dat? Dat zei hij, ja. Dat zei hij. Oh, apart? Ja, ja heel apart. Heel, uh, hij werd heel kwaad. Mm -hmm. Hij had het denk ik wel meteen door dat ik een aanhouder was. Of een... <laughs> ja, een doorzetter. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Maar uh, ja. Ja, ik wil, ik wil gewoon... Nou ja, dus mijn vraag is wat ik al gezegd heb. Ja. Uh, en dat, dat houdt me al een kleine 25 jaar bezig, want dat komt uit een dossier wat ik bevoegd heb bij de Raad van State. En ja, dus het, je komt er niet los van. Want ja, en gek genoeg ook is het zo dat uh, de namen van mijn vader en moeder worden wel genoemd. Maar hun handtekening bijvoorbeeld komt net nergens voor. Maar even ook... voor mij, want ik, ik, ik, ja? ben, ik ben enorm heidens opgevoed... dus ik ben er niet zo in thuis. Nou, ik ook niet hoor. Ik ben in een katholieke omgeving opgegroeid. Mm -hmm. Maar ik heb er helemaal niets mee nooit gehad. En ik zal het waarschijnlijk ook nooit krijgen. En ik weet er ook weinig over. Maar goed, wat wilde je vragen? Nou ja, wat, wat, wat is in de basis het, uh, uh, het idee van zo'n geboorteakte? Ik heb geen idee, ik zou het niet weten. Want logisch gedacht heeft de kerk als organisatie natuurlijk niets met burgerzaken te maken. Nee, maar is het, het, nee. krijg je het niet als je gedoopt je wordt of iets dergelijks? En bovendien was ik elf maanden oud toen dat uitgegeven werd. Dus je was al even geboren, een maand of elf. Ik was al even geboren, ja. ja. ja. Goh. Ja. En ik heb, dat kan ik dan ter aanvulling misschien, om het nog iets, nou niet interessanter, maar om het iets vollediger te maken. Ja. De geboortepapieren die ik heb, mm -hmm. ik heb namelijk geen geboorteakten. Ik heb een inschrijfformulier en een aangifteformulier. Op het inschrijfformulier worden de namen van mijn ouders genoemd, maar ze tekenen niet. Dus nergens staat hun handtekening. Mm -hmm. En op het inschrijfformulier worden ook de namen van mijn ouders genoemd. En daar tekenen ze ook niet. Dus ik ben als kind niet opgeëist, zal ik maar zeggen. Oh. En ze hebben niet gezegd, uh, wij zetten onze handtekening... voor het feit dat dit ons kind is. Tenminste, dat lijkt mij. Maar heeft u, heeft u nooit uh, problemen daarmee gekregen dan? Want zo'n geboorteakte... Ja, zo toen ik gevrouw, heeft... dan had ik natuurlijk een, uh, ja. een, een, een kopie van mijn geboorteakte nodig. En die ja. is er niet. En toen? Dus ik ben gevouwd uh, met een uittreksel uit het... Uh, oh ja, het geboorteregister. Of weet ik wat. Het ja. nou, bevolkingsregister, ja. ja. Ja, dat is heel, uh, heel gek. Ja. Ja. Dus daar is iets niet in orde en... Uh, ik, ik, je kan van alles bedenken, en dat heeft geen zin, want daar kom je niet uit natuurlijk. Mm -hmm. Tenminste, natuurlijk. Ik denk dat je daar in je eentje niet uitkomt. Ik heb veel ontdekt in de afgelopen 25, 30 jaar, maar je, je, hier kan ik mijn vinger niet achterkrijgen. Maar waren uw ouders dan niet? Ja, het klinkt misschien een beetje raar hoor. Ik heb er echt niets van. Neem me vraag maar gerust maar als Ja. Ik... Maar neem maar bij een, een, een soort bijna sectarische afdeling ergens van... dat ze de, nee, dat ze de nee, gewone nee. burgerlijke stand niet uh, accepteren? Nee, ook. want ze zijn gewoon... Uh, of gewoon, ze hmm. zijn voor de burgerlijke stand getrouwd. Ik heb hun trouwakte. Ja. Dus dat is het niet. Uh, ik heb... Ja, het, is, het zijn allemaal... Ja, hoe moet je dat noemen? Het zijn gewoon typische dingen. Het, het, het is niet, niet normaal. Je zou aan de ene kant zou je denken, ik ben geadopteerd. Aan de andere kant is dat heel onlogisch, omdat ja, ik weet wie mijn vader en moeder zijn. Ja. Tenminste, wanneer ze dat zijn natuurlijk. Want ja, ik heb geen DNA-test laten doen, doen. dat iets nooit gebeurd is met zekerheid, zou ik dat natuurlijk niet kunnen zeggen. Om het zomaar eens uh, te verwoorden. Ja, want een verhaal. Je gaat op de deur aan alles twijfelen, hè? want ik heb... Uh, Heel dossier, wat ik al zei, dat heb ik bevochten bij de Raad van State. Mm -hmm. En dat hele dossier, dat heb ik een keer gewogen, dat weegt een kilo. Dus dat is niet weinig. En uh, ja, dat gaat over mijn vader en moeder en, en over mij. Ja. Nou, en daarin zit dus die akte, mm -hmm. waarvan de rechter van de Raad van State ook zei, dit vind ik het enige echt interessante in het hele dossier. Nou, bedankt. Dus, ja. ja. Nou, ik vind het ook interessant. Ik ben benieuwd of iemand er meer over kan zeggen. Dus een geboorteakte ja, dus, ik, van de Rooms-Katholieke Kerk, die pas is opgemaakt bij elf maanden. Ja, en ik ben nu 67. Oh, dat is fijn om te weten. En waar is die uh, uitgeschreven? Welke in het zuiden van Duitsland. Oh. In het, in het ik kom oh. uit Nader-Württemberg. Hmm. Uh, het heet dat. Ik weet niet of je dat weet. Nou, mijn uh, geografische kennis is ongeveer slechter dan... Nou ja, je hebt naar uh, ja. Groningers en de Ja. Heb je ook zware. Kijk. Nou, ik, en... ik, ga, ik ga oproepen. Dat doe ik eigenlijk nu. Bel naar 0800-1121. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Bedankt voor de vraag. Heel... Oké, okay, graag gedaan. Goedenacht. Dag. Dag. Jan. Jan Flippo, ja. goeienacht. Goedenacht, uh, nachtzuster. Dag, zeg het of, dus. Dat is uw naam, geloof ik? Ja. Oké, okay. ik had een vraagje. Uh, mm. Het ging over uh, de daken in Oostenrijk en Zwitserland... De hoek van die daken zijn vrij uh, plat. Ja. In Nederland zijn het vrij ja, hoge Spits. daken. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, Waarom... meer platte daken. Er zijn meer platte daken. Oh, de daken. klok is te vroeg. Ja. Het is pas twintig over. De <laughs> helft klok loopt niet voor je. Ja, een Ja. ja. <laughs> Goed. Ja, uh, uh, ja, dus de daken. Waarom ze daar platter zijn? ja. Je zou denken als er meer sneeuw uh, op terecht komt, dan zou je een schuinere dak bouwen. Dat het er eerder afglijdt. Ja, ja dat lijkt me ook logisch. En misschien moeten we dat even doorgeven, inderdaad. <lacht> ja. ja. Oh ja of, of misschien doen ze het juist daarom dat de sneeuw blijft liggen. In plaats van dat die de hele tijd naar beneden glijdt en dus bij mensen op hun hoofd valt. Ja. Ja, dat kan ook nog, hè? Ja, maar als je hier een, een, een plat dak hebt en er valt dus een keer veel, flink sneeuw. Ja. Dat, dat gebeurt dan bij sporthallen en dergelijke. Ja, dan ja, storten ze in. Dan storten ze in. Ja, je, maar je moet dan ook wel in Oostenrijk of Zwitserland een stevig plat dak bouwen... Ge, ge, uh, voorbereid op uh, hevige sneeuwval. Ja, maar waarom zijn, hebben ze dan niet hele de schuine ja, ik zit de ja. te geven met mijn handen, maar dat zie je niet natuurlijk. Nee, maar ik heb een beeld hoor. Ja, ik ik zit, uh, ik zie het niet, maar ik volg het wel. Ja, Nou, uh, goede vraag. Ik zeg 0800 1121. Ik ga op zoek naar een antwoord, Jan. Ja. En bedankt. Okay, dan blijf ik luisteren. Da dat hoor ik altijd graag. Lijkt me een goed idee. Dan blijf ik uh, doorpraten. Tenminste, ja. nee, we doen eerst muziek, maar dan blijf ik doorpraten. Dankjewel, Jan. Wat voor muziek? Wat voor muziek? Uh, nou, ik dacht uh, qua daken iets met uh, Dancing on the Ceiling... Dat is een plafond. Ja, ja ik dacht iets nee? van. Uh, wat was dat met, met die uh, uh, met, met, met, met, met um, Nou, dat weet ik even. Nou niet nee, wat? Over een heet dak lopen. Oh, natuurlijk. Ja, <laughs> ja, ja. maar dat, dat zou natuurlijk raar zijn om tegen de sneeuw te schreeuwen. Kom van de dak af. Oh, zo so dat. dat maar, ja, maar, maar zeg het maar, anders doe ik, doe ik ze gewoon allebei. Ja, doe alles maar, joh. Ja? Ja. Wat? Is ook maar, maar welke dan eerst? Doen we dan eerst kom van de dak af of eerst dancing on the ceiling? Nou, eerst dansen op het plafond en dan kom van de dak af, neem ik aan. Want andersom, dat is raar, dat je er eerst vanaf moet komen en dan pas mag dansen. Ja. Zo. Ja, dus doen we eerst dancing on the ceiling en dan kom van de dak af als ik maar een antwoord weet op die vragen want ik ja. ben er oh. je zit, zit je al. Je zit wel met verschillende bouwvakkers hoor, want die <laughs> weten echt het antwoord niet. Nee, maar dat gaat hoop ik goed komen. 0800 1121. Dankjewel Jan. Oké. Okay. En uh, ja, voorzichtig. Hè. Als je gaat dansen op het dak, voorzichtig. Ja, ja goed plankplank ja. plan op je schoenen. Dag. De boten, kom van dat dak aan, vroeg je gaat in de goten. Maar ze vroeg zich wil, en was een einde raad. We Het eten werd koud en Janne Jansen werd eten in de straat. Neer. Daar gaat de sneeuw, of in dit geval het glas... of eigenlijk waarschijnlijk wordt ermee geïmpliceerd dat het om het dak ging... Peter en zijn rockers waren dat. En kom van de dak af. En daarvoor Dancing on the Ceiling van Lionel Richie. 0800-1121. Dat is het nummer dat je kunt bellen met je vragen. Maar ook als je weet waarom mensen in... Nou ja, dat is zo raar om de hemel erbij te halen. Maar in hemelsnaam meedoen aan Utopia. Uh, mevrouw Honneurs, die wil heel graag weten hoe het kan... dat zij alleen een geboorteakte van de Rooms-Katholieke Kerk heeft. En die dateert van elf maanden na haar geboorte. En Jan die vraagt dus waarom de daken in Oostenrijk en Zwitserland niet puntiger zijn... zodat de sneeuw eraf glijdt. 0800-1121. Dat is het nummer dat je kunt gebruiken om antwoorden door te geven. John, goeienacht. Ja, goeiedag met Sean uit Noord-Holland, moet dag, ik maar even zeggen. Dag, John even iets anoniem's dit. Iets anoniem's? Ja, nee, gewoon dat niemand weet welke John het is die het nu eventjes zegt. Want het is vraag je over ja. uh, migratieverzoek, zeg maar... Dat is net of ik iets heel ernstigs heb gedaan. Ja. Dat u wel? ja, maar ja, dat is meteen, heeft het wel de aandacht, een gratieverzoek. Ja, sorry, nou, ik, uh, ik was vanmiddag aan in het internet en ik kon het helaas niet afmaken. Oh. En ik zocht een gratieverzoek, omdat ik als uh, bijna 17-jarige tot bijna 20-jarige was ik beroepsmilitair. Ja. Dat, ja, daar ben ik oneervol ontslagen. Niet dat ik er zo'n pijn op van heb gemaakt, maar ja... Uh, het, ik was tempelpeur en ik vond er niks meer aan. En uh, na nou, 80 cent een bier, ik was 105 kilo en uh, ik vond het al mijn best. Ik deed mijn best er niet meer voor. Mm -hmm. Ja, werd ik dus ontslagen. Maar goed, in de loop van mijn 28-jarige carrière... want ik ben nu sinds 1 september na nou, 28 jaar werkloos. Ik heb een keurig uh, werkzaam bestaan uh, opgebouwd, uh, zal ik maar zeggen. Geen strafblad, keurige de dingen gedaan. En nou moet ik solliciteren natuurlijk sinds 1 september. En daarvoor yeah. ben ik met mijn zus op die computer... En ik zit te denken, wat moet ik nou doen? Nou, in mijn brons gekeken en zo. Maar ik denk, de mensen omheen in die 28 jaar... je bent natuurlijk een jongeling, maar je bent nu gewoon een volwassen man. Ja. Iedereen om mijn omgeving weet, en dat zeggen ze met een grap... John, je lijkt wel een rechercheur. John, je lijkt wel een beveiliger. Ik ben nog steeds een militair, heb ik nog steeds in me... maar ja, daar hoeft het ook niet meer aan te komen. Dus er zijn zoveel dingen bij mij veranderd... dat ik denk, oh, kon ik mijn leven maar verbeteren... Elke lekker naar een recherche school gaan, weet u... Om, Terwijl ik daar goed in ben, dat heb ik ge gemerkt in, totdat ik nu 44 ben geworden. Maar, dus ik ga gratieverzoek, maar ik kon het niet afmaken aan Maris. Uh, sorry, Seijnemaris Majesteit, de koning natuurlijk. <laughs> dus, Pardon. Ja, uh, verwennen, hè? -is dan gaat het ja. goed. Dat is al goed, misschien als hij luistert. Maar goed, maar er stond al een is dus voor voorrol. Een gevangenisstraf. Nou, dat is bij mij niet op toepassing. dan nou, denk ik, is het misschien verjaard? Of moet ik de staatssecretaris van Defensie om uh, vergeving schrijven? Want ik heb natuurlijk spijt. En misschien zeg ik dat nu tegen heel. Wakker Nederland ook. Ja, ik ben beroepsmilitair geweest. Ik heb ook Nederland een beetje in de steeg gelaten. Natuurlijk als je als beroepsmilitair hebt gediend. En ja, je wordt eervol ontslagen. Maar nou, even bij... voor de duidelijkheid, oneervol oneer... ja. ontslagen. Ja, en... ik had geen affiniteit meer zeg maar met werk. Ja, dat sloeg nergens op. Want ik was natuurlijk een goede sporter uh, natuurlijk wel. En uh, ik kon goed schieten en al die militaire dingen. Maar ik vond het tankmonteur. Ik was tankmonteur naar de LTS geworden. in dienst. Ja. Maar ook mijn maat om me heen. We stopten allemaal meteen met het huiswerk. Wat we moesten maken met die cursussen. En lang leven de lol. Maar ja, ik uh, ja, kwam, nou laat ik het zo zeggen, dat heb ook helemaal mijn leven veranderd. Ik werd Stone ja, en ik ging ook een ja. beetje blowen door. Ik doe ja. geen voorbeeld. Ik was een voorbeeld voor de dienstplichter, zeg maar. Ik zat s'nachts uh, liep ik met die dronken jongens over die kazerne heen. Toen ook de volgende dag, kip lekker trouwens, ja, als die luitenants allemaal dat hoorden, die denken, nou, oh, korporaal zo, korporaal oh, die en die, korporaal ik, sorry. Hmm. En uh, ja, die heb er puin op van gemaakt. Nou, en dat wil ik eigenlijk gewoon, om, een kort, uh, om het kort te sluiten, gewoon oh, recht zetten. Ja. Ja, want ik heb, ik heb geen straffelend, niks met een keurige burger. Uh, dus ja, waar moet ik terecht voor dat soort zaken? Dat want ik denk, dan ga even die richting weer solliciteren. Want ik blijf. Ja. <laughs> ik heb een gesprek met het UWV al gehad. En ik luister ook wel eens uh, argos op de V-pero. Naar ja. het drama, mevrouw. Vooral ja. als je geen computer hebt. En je ja. gewend bent mooie brieven te schrijven met een keurige handschrift. Ja. Maar ik was bij het UBV en die dame die keek. Uh, ik ga het gevoel dat ik toen ik buiten zat? Dat ik denk: ja, ik heb inderdaad 28 jaar uh, helemaal niet gewerkt voor dit land. Uh. Dus ze uh, was heel streng. En uh, meer op internet. Ik zei, ja, maar ik moet afdoen en toe naar mijn zus en ik heb geen internet en blablabla bla, bla, meer. Ja, maar, maar los van maar alles. Is het is natuurlijk maar... altijd handig om een beetje, als je gaat solliciteren, om een beetje met je tijd mee te gaan. Want inderdaad. Dingen die twintig jaar geleden waar geen computer bij kwam kijken, die gebeuren nu allemaal op de computer. Dus dat is, los van alles is dat handig. Maar ik begrijp wel dat als je met een oneervol uh, ontslag in je verleden zit. en je hebt nu je leven gebeterd. ja, dat, dat, dat blijft natuurlijk een beetje een, uh, een smet op je blazoen. Inderdaad, inderdaad. Nou ja, ik denk als uh, veroordeelden vrij kunnen komen via een gratieverzoek. Uh, richting uh, zijn majesteit de koning. Ik denk, is er een lager e-celon, uh, om het zo maar te zeggen, dat uh, mensen zeggen, nou ja... Uh, ja Maar ben je, ben je verplicht om oneervol ontslag uh, te melden? Want ik heb, ik heb toevallig laatst adviezen bij sollicitaties door zitten lezen. Ja, gewoon ja. niet om het een of ander. Maar, en daar stond in, je moet nooit liegen. Maar iets niet melden is natuurlijk iets anders dan liegen. Nee, maar ik neem aan dat gewoon uh, bedrijven natuurlijk wel een antecedentenonderzoek... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ja, wel als uh, nee, je in de richting van beveiliging kijkt. Radiopresentatrice, mij hebben ze ook nooit naar mijn diploma gevraagd. Maar, uh, nee, oké. Okay. Nou, dan maar, ga ik ook uh, bij u solliciteren. Zou ik een, uh, doen verplichting gedaan. Ik, er is echt niemand die dat doet. Dat is echt... Uh, nee. <laughs> nee, maar ik zou graag, ja. omdat het juist uh, als ik over mijn leven terugkijk, en ja. wat mijn beroep had moeten worden, ja. dan had het portfolio wel in de, de, de recherche komt. Uh, ja, nee, dan zit je kont. er wel mee. Ja, kan dan, dat... Ja, dat, ja um... ik, ja, ik bepaal er ontzettend van met een fotografisch geheugen en oog voor het detail. En dat de mensen om me heen die me dus hebben ze op, op zien groeien tot mijn vier veren die zeggen van, oh Sean, wat is dat toch steeds jammer van. Jammer dat ik toch uit dienst ben gegaan. Ja, dat is ja. uh, ja. Dus af en toe als ik die uitzendingen zie van opsporing... en noem al die zaken maar op... Ja, dat dan... Krijg ja, je al zin om te speuren? Godverdorie, wat kon ik daar zo graag... Uh, ja, ik heb vandaag Luther ook weer afgekeken. Dus vond ik ook weer een hele goede serie. <lacht> maar ik... Het uh, zijn voor geen Hollywood geen Hollywoodfilms natuurlijk. Maar uh, ja, nee, ik, uh, dat was mijn vraag. dus Nou, ik, um, ik zeg 0... nul... Wel verhaal, maar nou, ja, goed, ik... Uh, ik ben toch wakker, ja, want ik met mijn nachten gaan ook uh, van half drie. Ik uh, zit u te schaken tegen de computer. En dan, uh, ja, dagen je dagen draaien natuurlijk ook om. Als je al een, uh, een paar maanden thuis uh, zit, naar nou, 28 en daar is gewoon binnen. Ja, nee, dat is ook niet ja. fijn. Hè? Ik begrijp je helemaal. 0800-1121. Ik ga mijn best weer doen, John. Is goed, ik ga ophangen. Prettige nacht verder. Het voor, uh, dat ik mijn mening even kon geven. Nee, leuk dat je er was. Tot de volgende goed. keer. doei, Hoi. Dag. Robby. Hallo. Hallo. Ja, ik had een vraagje, hè. Ja. Dat gaat over uh, de gordel die je moet omdoen in de, in de auto. Ja. Als je hem niet om hebt, krijg ik gelijk een boete van uh, 90 euro of zo, geloof ik. Ja. ja. Maar als ik in de bus zit, hoef ik dus geen gordel te, uh, te dragen. Nee. En de trein ook niet. Nee. Dan je, wat, hoe kan dat? Waarom, waar, waarom moet je in de auto wel een gordel dragen? En in, ja, kan de bus kan net zo goed een een boom aan Laatst heb ik nog uh, op de regionaal zijn er, uh, gezien dat een bus tegen een boom aangaat. Heel opgewonden. Ja. Waarom, waarom? Dat is gewoon mijn vraag. Heel simpele vraag. Uh, waarom moet je in de gewone personenauto wel gewone draaien... En ja. in, in, de, in, de, in de, uh, de, de bus niet? Nou ja, het is een, uh, het is een hele korte, duidelijke vraag. Ja, ik heb goed. geen flauw idee. Dus ik, er is vast. Daar luisteren een paar buschauffeurs, weet ik. Dus. Uh, als die of ja, iemand anders. ik denk dat er eerder iemand van de RDW of zo, of uh, van uh, justitie of politie -reveren... Ik ben al lang blij de... als er iemand belt met verstand van zaken. 0800 1121. Goeie vraag, Robbie. Dankjewel. Dank. Hoi. Goeie. Hoi. Goeienacht. Hans. Goedemorgen, Goedemorgen met Hans-Jansen uit Uden. Dag, Hans-Jansen ik... uit Uden. Ik had een iets ingewikkeldere vraag dan uh, de vorige maar... Dan de gordel. Nou, kom maar door Hans-Janssen. Nee, dus, uh, heeft niks met gordels te maken. Dit is de vraag die houdt mij altijd bezig als kerstmis aanbreekt. En uh, er wordt altijd in de Bijbel en zo... Er wordt altijd gesproken over onze heilige maagd Maria. Ja. Maar hoe kan uh, Ma Maria... Dat is de moeder van Jezus. Ja. Neem ik aan. Dus ja. hoe kan Maria dan een maagd zijn... Als ze dus Jezus op de wereld heeft gezet. Ja, laten we dat, dat verhaal van die onbevlekte ontvangenis, nou is voor één en eh, voor, voor altijd uit de wereld helpen. Ja, dat. dat uh, de me, iedere kerstmis houdt me benauw bezig. Nou, maar dat... ik, uh, ik had, ik had me nieuwjaar had ik nog voorgenomen... of ik stop met roken of ik vind hier een antwoord voor. Oh jee. Dus als het niet lukt, dan, dan, zit, dan zit je ermee dat je moet. Um... Nou. Meer roken is mij ja, al 25 jaar niet gelukt. Ja. Dus ho hopelijk lukt dit wel. Nou ja, het is niet alsof deze vraag al langer zuddert. Uh, nou, ik weet, niet, ik weet niet of ik de enige ermee ben, maar het e houdt me wel eigenlijk bezig onze heilige Maagd Maria en ja. is de moeder van Jezus. Ja. Hoe kan dat? Hoe kan ja. Jezus dan? Hoe kan Maria dan de moeder van Jezus zijn? Ja, nee, ja, goede vraag. Dat is een. Uh, Best een uh, goede vraag. Ik heb zelf nog een antwoord op kunnen vinden. Dus. Nee, maar er is ongetwijfeld iemand die dat eventjes uit uh, gaat leggen... Aan, uh, aan de hand van uh, wat bijbelteksten. 0800 1121. Ik hou me aanbevolen. Dank je wel, Hans. Ik uit ga het even vrolijk uh, verder. Succes met jouw programma in ieder geval. En ik blijf even verder luisteren. Ja, dat lijkt me verstandig. Dank je wel, Hans. Dat is goed, joh. Doei. hoi. Antoinette. Antoinette? Mm -hmm. Antoinette. Hallo. Hallo. Zeg het eens. Nou, het, het is zo, hè. Ja. Uh, net opnieuw was het weer. En dan zijn ze weer aan het vergaderen bij de KNMI over klimaat. Ja, het was, het, het was, het, was het weer over het klimaat? Of ja, was maar... het weer... Nee, het weer over het klimaat, hè. Ja, weer. Die, die vergaderingen, al dat geld dat het kost, hè. Kunnen ze niet beter eigenlijk de aan besteden, want klimaat is door heel de geschiedenis veranderd. Ik geloof niet dat wij daar invloed op hebben. Ik vind het zo'n zonde van de geld, ik zie je de bejaarden. Die, die, die, die krijgen de amper te eten en die, die krijgen de hulp omdat er geen geld is. Mm -hmm. En dat is wel te doen. Ja. Het klimaat is toch heel... Als we hebben vroeger de ijstijd gehad hier, we hebben de En toen was er geen CO2-uitstoot. Nee. Maar waarom maken we er eigenlijk zo druk over? Bedoelt gewoon, gewoon laat het het klimaat, het, laten we gewoon, laten, laten we het klimaat gewoon het klimaat? We doen er niks meer aan? Nee, maar dat, dat is natuurlijk, moet moeten Nederland weer meer geld vrijmaken voor de CO2-uitstoot, zeg maar, hè? Ja. Net of daar iets helpt. Ik snap niet dat de mensen daar zoveel... Toen zei je, natuurlijk, het is is belangrijk... maar het is niet beïnvloedbaar. Um, nou ja, we hopen natuurlijk van wel... dat als we met z'n allen geen haarlak meer gebruiken... Dat het... Nee, maar dat je dat eigenlijk. Het is net hetzelfde als als iemand die, nou hoor ik net die meneer die rookte, als ja. iemand niet rookt en niet... doet, dan krijg je geen volk, geen longkanker. Nou, nou, dat is ook niet ben, helemaal waar? Nee. Ja. Nee, daarom ik heb een vriendin en nou er was ja. altijd tegen mij. Oh, die rookte niet, leefde gezond en ja. ze, ze is 63 en longkanker en heb weg. Ja. Dus ik wil zeggen, maar, maar zo is het klimaat ook. Ik geloof dat wij. Ik vind het zo zonde van het geld dat er al besteed wordt. dan dat er zoveel geld nodig is. voor mensen. waar echt nodig is. Op, eh. Maar Antoinette. Ja. Dus kijk, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die hebben geen kinderen. Ja. En die zeggen: ja, kunnen we niet stoppen met het uitgeven van geld. aan kinderopvang? En kinderbijslag? Nee, ja, maar kinderen zijn nodig. die zijn nodig voor de toekomst ook, hè? Ja. Ik zeggen, en klimaat dat, dat... niet natuurlijk. Nee, het klimaat is wel nodig. Maar bij ja. kinderen kunnen wij er iets aan doen. Ja, je hebt het idee van, we moeten het gewoon opgeven. Ja, de klimaat en genieten van de goed. tijd die we nog hebben. Natuurlijk, het klimaat ja. vind ik. Tenminste, omdat, het zoveel, omdat er allemaal zoveel crisis is. En er zoveel minder geld is, zeg maar. Ja. Ik vind het wel beter aan de mensen nu kunnen besteden. Die nu leven. Ja. En het klimaat, ik zeg, dat is niet beïnvloedbaar. Dat willen ze misschien wel. Ja. Maar weet je nog. Een jaar, twintig geleden was het van die zure regen, weet je dat nog? Ja, de, ja zure regen. Oh, ja. De mensen werden. Kijk, en het is allemaal. Het is om de mensen te beïnvloeden, om daardoor weer die, die, die gore mannen, de gore geleerden, zeg maar. Die gore geleerden. Strijken, om, ja, om, ja. Ja, om, om, om, om weer geld te strijken en de mensen daardoor gerust en dus daardoor begin te stemmen, zeg maar. Dood. Heel gek, ja, zeg maar heel droevig te maken, of uh, uit, of hoe noem je dat ook weer? Kan niet komen Maar ik denk, om daardoor de mensen... is uh, geld in te trekken... dat ze daarin berusten, zeg maar. Maar het is ergens voor nodig. Ik vind dat ze niet geld eens. anders aan besteden steden. En de mensen worden... Ja, het is echt, nou ja, en de vraag is dus... waarom doen we dat niet? Want ik, we, we, we, we, de mening is duidelijk, maar de vraag is dus... waarom doen we dat Dankjewel, Antoinette. Oké, okay, bedankt. Goeienacht. nacht ik klaar draaien voor mij? Um, ja, dat doe ik. Het was 10 Ik wil dus 10 jaar 35. Dat zou je de weer doen. Oh, ga ik even zoeken. Oké, okay, bedankt. Ja. Ik doe eerst even. Always take the weather with you. Oké, okay, ja. bedankt. Dag, ambtenaar. Walking around the room, singing stormy weather at 57 mount pleasant. sleep but not the dream things ain't cooking in my kitchen strange affliction wash your derde With You was dat van uh, uh, Crowded House, natuurlijk. Ja, en ik, ik had hem al aangezet. En toen vroeg Antoinette nog om uh, Creedence Clearwater Revival. En uh, nou, die, ja, die hebben we natuurlijk ook. Dan, uh, ja, zeg het maar. Het is toch ook een beetje jouw programma. 0800 112... in dit geval de zure regen ook. Naar aanleiding van de vraag van Antoinette... Uh, waarom hebben we toch zoveel aandacht voor het klimaat... en laten we niet het klimaat het klimaat... en gaan we zorgen voor de mensen die het op het moment nodig hebben? 0800 1121 hans Jansen uit Uden wil weten hoe het kan... dat de heilige maagd Maria maagd was en de moeder van Jezus. Robbie wil weten waarom we een gordel om moeten in de bus... En in, of we geen gordelen om hoeven in de bus en in de trein. John vraagt zich af of zijn oneervol ontslag bij het leger misschien nog uh, uh, ja, terug te draaien is. Of in ieder geval uit zijn verleden te wissen is via misschien een gratieverzoek. Jan Flippo wil weten waarom ze de daken in Oostenrijk en Zwitserland niet puntiger maken. Zodat er geen bergen sneeuw op blijven liggen. Mevrouw Horneurs die heeft een geboorteakte van de Rooms-Katholieke Kerk. Van uh, toen ze elf maanden oud was. En ze vraagt zich af wat die akte precies inhoudt. En Erik wil weten waarom mensen eigenlijk meedoen aan programma's zoals Utopia. Nou, mocht je over een van die dingen een zinnige bijdrage hebben 0800-1121. Paul, goedenacht. Goedenacht, Laatheert. Hey, hallo. We zijn er weer. Nou, dat is ook even geleden. Nou, weet je, ik ben drie kwartier bezig geweest om jou te bereiken. Oh, gelukkig, dan is het weer druk. Daar ben ik blij mee. Ja, nee, want KPN ja. heeft het weer druk. Dus ik moest naar buiten. Toen ja. had ik in één keer verbinding met jullie. Ja, wat dan helpt is om twee klerenhangers aan elkaar te knopen en die omhoog te houden. Ja, nou, ik was het bijna van plan. Ik denk, ik zal nog een etage hoger bij de buurman. Maar nou, goed. heel verstandig. Het is, ja. het is gelukt, ik ben blij. Mooi, zeg het ik eens. Ik ben, ik ben blij om jou weer te horen. Oh, dat hoor ik ook graag. Nou ja, je, nou, je collega deed het ook wel leuk. Of tenminste, één van je vervangers. Ja, één van mijn vervangers. Je doet nu ik ben het afgelopen jaar ben ik precies één aflevering niet geweest. Dat weet ik, en je doet nu net van... alsof er een heel leger aan vervangers klaar zit. Maar Ron heeft het goed gedaan. Dat is fijn om te horen. Ja, echt. Hij heeft zijn best gedaan. Goed. <laughs> Hij heeft zijn best gedaan. <laughs> ja, goed. Maar wat bel je nou eigenlijk over, Paul? Goed, nou, het gaat hier om... We gaan even terug in de tijd, 85 jaar geleden, richting Rusland. Ik had iets gehoord, iets gezien. Ja. En ik wou dus eigenlijk weten of mensen die zich eventueel met geschiedenis bezighouden... of ze dat verhaal kunnen bevestigen, of dat het gewoon een fabel is... Het was uh, in de tijd in Rusland, 1929, <coughs> Stalin had toen de macht en Stalin had een wetenschapper in dienst genomen, Ikanov, en die experimenteerde met het proberen te samenvoegen van een mens-aap. Oh ja. Dus inderdaad, een, een, een vrouwelijke apen met, met, nou ja, met mannelijk sperma uh, kijken of ze inderdaad daardoor uit een, een, een soort uh, ja, hele sterke soldaat konden krijgen om de wereld te veroveren. Ja. En dat hebben ze heel lang doorgevoerd, die Ikanov. Maar die heeft gemerkt dus dat inderdaad die samenstellingen... en degene niet op elkaar afgestemd waren. En daarbij heeft die op het einde dus geprobeerd... met vier of vijf vrouwen inderdaad het tegenoverstel te doen... door vier vrouwen te insemineren met mannelijk sperma van een aap. Ja. En dat heeft Stalin toen zo uh, ja, tegen de kop gebotst... waardoor die uh, Ikanov inderdaad verbannen heeft. Maar mijn vraag is gewoon ook aan de luisteraars van... die in de geschiedenis zich uh, bezighouden... Of inderdaad dat verhaal klopt, dat het destijds in de tijd van Stalin uh, inderdaad gebeurd is. Of dat het een broodje-aap verhaal is. Juist, maar ik had dus een, een documentaar uh, gezien... ik denk, nou, dat kon best wel eens waar zijn. Ja. Nou ja, het zou mij ook niks verbazen als je ook hoort hoe Hitler destijds... Uh, ja. uh, of in ja. ieder geval, ja, niet persoonlijk, maar de kans heeft aangegrepen... om uh, ja. hele bizarre experimenten uit te laten voeren, ja. In de, inderdaad. En ik denk Amerikaan Amerika hoor. te horen, dus uh, ze zijn allemaal niet van, van schuldenvrij. Maar in ieder geval, dat verhaal heb ik dus gezien op de tv. En ik denk, ik wil toch eens vragen of, ja. of er wil, iemand die in de geschiedenis zich uh, thuis hoort, dat die eens kan zeggen van inderdaad, dat is destijds gebeurd en uh, ik kan het bevestigen. Ja. Dat, was, nou, dat was een vraag. Ik vind het een mooie vraag, Paul. Ik vind het echt wel de moeite waard dat je even bij de buurman naar de zevende etage bent geklommen. Ja, ik ook. En ja. ik, uh, ik heb nog even die helpdesk uh, geprobeerd te bellen. Maar, van KPN, uh, Jerry hè? Heeft, ja. Jerry hebben we niet aan de lijn gehad. Hè? Oh, dat was die geweldig, Jerry van de KPN. Wat was dat? Dat is echt de beste medewerker van de ja, hele KPN. Ik heb geprobeerd ja, iedere keer, maar ik krijg iedere keer weer een dame. Ik denk, nou ja, en een vraagje je naar Jerry. Dus... Ja. <laughs> ja. Dat ga, ga ik zeker de volgende keer doen. Dan doe ik even de groetjes van jou naar hem toe. Maar... Dat was echt een hele lieve gozer. Ja, die was echt goed. Die uh, deed ja. echt een poging om antwoord te geven. Het is niet gelukt, maar. Uh, nee, ja. nee, nee. Maar goed. Het is wel gek, ja. Terwijl ik aan in Amsterdam woon, ik denk ik dat er in principe die verbindingen moeten toch bestaan. staan. Ja, maar het blijft, dus, ik, het blijft dus een heel vaag verhaal. Maar de, ja. ik, ik blijf, ondanks dat KPN het zelf ontkent, blijven ja. mensen zeggen dat uh, s'nachts gewoon de capaciteiten van, van de uh, verbindingen worden teruggeschroefd. Ja, Zodat mensen ik... met KPN niet naar 0800-nummer kunnen bellen? Ik denk dat ook al. Ik denk gewoon dat die frequenties naar beneden worden geschroefd... Uh, omdat er in principe niet zoveel uh, telefoonverkeer is. Dus ook om geld te besparen... Een wel grappig. Zo. Van, we zetten hem even op standby. by Ja, ja dat met de kenal. bellen toch Hoi. niet zoveel mensen. Maar ja, dan hebben ze buiten nachtzuster gerekend. Dat is toch jammer. Goed. Dankjewel, ja, Paul. Oké, okay, ik heb nog één, één antwoord. Ja, jongen, misschien. Maar oh. ik vind hem zo leuk. Maar die heilige maagd Maria. Ja. Ik ben net zo heilig als jij. Oh. Maar ik heb erover nagedacht. Want misschien is Jezus wel geadopteerd. En wist God er ook niks van. Ja. Dan blijft ze maagd. Maar bij wie hebben ze dan de papierwinkel ingeleverd? Ja, dat is een goede vraag. Ja. Nou ja. Dat is misschien. Ja, de draagmoeder geweest. Ik weet het ook niet. Ja, zo, zo, zo kunnen we natuurlijk alle kanten op filosoferen. Ja, maar we hoor. willen vannacht eigenlijk gewoon. Het definitieve antwoord, en het is er ja. gewoon, weet je, er is een verhaal, ik heb het natuurlijk ook ja. wel eens gehoord, over hoe ja. het nou zit met die onbevlekte ontvangenis en hoe kan een ja. heilige maagd ook moeder zijn en is het woord maagd dan wel letterlijk het woord maagd in deze context en dat soort dingen. Dus 0801121, dankjewel Paul. Goed. En een prettige avond, oké. Okay. Hetzelfde, hoi. Doei, hoi. Doei. Heleen, goeienacht. nacht. Nou, goeienacht. ik zal heel vast zijn, want ik oh. zie dat het bijna drie uur is. Kijk, dat is fijn, maar ik zeg het wel hoor, als we geen tijd meer hebben. Dat neem ik aan. Ja. Um, ik heb alleen even dit. Ik heb uh, voor zo'n twintig jaar geleden... via een vriend van mij... Mm. die schizofreen werd... maar dacht dat hij bezeten was van de duivel... Ja. Um, met exorcisme te maken gehad. Die man die is op zoek gegaan... door heel Nederland naar een exorcist. Ja. En prachtig, hij had er een gevonden. Echt waar? Ja, ja. In Eindhoven zat een dominee van Dam, oh. die zich uitgaf voor exorcist. Huh? Nou is mijn vraag, bestaat dat fenomeen nog in Nederland? Mensen die zich uitgeven voor exorcist? Ja, ja weet je dat we die vraag ooit een keer gehad hebben? Ach. Ja, en toen hebben oh, we inderdaad ik. iemand gevonden die dat, die dat deed. Tenminste niet ah, nee, persoonlijk, ja. ja. Maar dat... Nou, dat is ook alweer een paar jaar geleden, denk ik. Dus, uh, dus het is goed om hem weer eens uh, nou, op te raken. Mijn, mijn ja. indruk was toen in de tijd dat uh, die persoon nog gekker was als de patiënt. Ja. Ja. Laat ik dit dan zeggen. En hoe kun je je uitgeven voor exorcist? Nou ja, het is een vrij dat beroep. Dat nee, nou, dat is niet oh, waar. Nee, dat is trouwens helemaal niet waar. Komt, niet? De, de, nou, dat het een vrij beroep is. Het is helemaal niet zo. Je moet... Uh, je moet oh, hoe zat het ook weer? Ja, ik heb geen flauw idee. Nee. En ik moet zeggen, ik luister ook niet elke donderdag nacht, hoor. Het is nou heel toevallig dat ik het buiten nee, ik, be, ik heb er altijd wel begrip voor als mensen misschien ooit een stukje gemist hebben. Ja, ik wist het niet. Weken, maanden, laat ik het zo zeggen. Oh, dat is nou weer minder, Helene. Ja, ja, dat is minder. Maar ja. en, uh, ik behoor te slapen s nachts en nee. eigenlijk niet wakker te zitten. Maar, maar Helene, is, uh, even, want die, die uh, dominee die toen... Uh, ja, is, dominee van Dam. Ja, die is toen ingevlogen. En, uh, de, heeft het ook resultaat gehad? Ach, wel, nee, want de man was kiesofreen. Ja, maar ik, ik bedoel, kan het per ongeluk alsnog lukken? Ja, nee, ja weet je, je hebt ook placebo-pillen die aanslaan. Ja, en je hebt ook mensen die boomschors eten tegen, tegen ziektes. En dat het toch iets doet. Dus, ik wil alleen weten, bestaat het fenomeen exorcisme nog? Ja, nee, dat begrijp ik. Dat is mijn vraag. Je wilt eigenlijk. het er verder niet over hebben? Nee, dan kan ik er een heel verhaal over op gaan hangen. Ja. Kom, maar dat heeft geen zin. Ik wil alleen weten of het nog bestaat in Nederland. En het was met name iets van de katholieke kerk. Ja. Duivelsuitdrijvers. Juist. Ja. Nou, duivels, ik ik, uh, ik doe en dat mijn best. Ik doe in de nacht. Ja, maar dat zijn de mooiste momenten om met dit soort vragen te komen. Ja, oh, ja, ja, ja. Dus als iemand er verstand van heeft van duiveluitdrijving of exorcisme, of uh, weet dat ja. er nog mensen zijn die die, de, die tak van sport beoefenen. Ja, zeg dat wel. Ja, 0800-1121. Dankjewel voor je okay. vraag. Helene. Hoi, hoi. Dag een goede nacht. Ja, en verder mag er natuurlijk nog steeds gebeld worden naar 0800-1121... met vragen over van alles, nog wat en de rest. En natuurlijk antwoorden, want eigenlijk heb ik nog niet één antwoord binnengekregen... bij alle vragen van het eerste uur. Dus uh, ik zal ze zo nog eventjes met je doornemen. Blijf bellen, 0800-1121. Nachtzuster, een programma van Max.